Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry is bezorgd over de uitbreiding van het Russische kernwapenarsenaal. President Poetin kondigde vandaag aan dat zijn land meer dan 40 nieuwe lange afstandsraketten krijgt. Ze zijn volgens hem onzichtbaar voor welk raketschild dan ook. NAVO-secretaris-generaal Stoltenberg beschuldigt Poetin van het dreigen met een nucleaire oorlog. De marechaussee controleert vanaf vandaag intensiever aan de grens... in havens, op stations en parkeerplaatsen. De controles moeten voorkomen dat vluchtelingen zich in vrachtwagens verstoppen... om de overtocht naar Engeland te maken. Dat komt de laatste tijd vaker voor. Op parkeerplaatsen wordt gekeken of vluchtelingen niet in de vrachtwagen kruipen... als de chauffeur een verplichte acht uur rusttijd heeft. In Duisburg heeft de EOD de verdachte inhoud van een tas tot ontploffing gebracht... Een man op een fiets gooide de tas weg nadat de politie hem had klemgereden vanwege een conflict in de buurt. De politie vertrouwde de inhoud van de tas niet. De DOD constateerde dat er inderdaad explosief materiaal in zat. Minister Schippers trekt extra geld uit om de gezondheidszorg voor vrouwen op een hoger niveau te krijgen. Artsen hebben vaak te weinig kennis van het vrouwelijk lichaam. Dat leidt tot verkeerde diagnoses, behandelingen die niet werken en hogere kosten. Ook in opleidingen moet daar meer aandacht voor komen. Chris Evans wordt de nieuwe presentator van het populaire BBC-autoprogramma Top Gear. en vervangt Jeremy Clarkson, die moest vertrekken nadat hij een producer had mishandeld. De 49-jarige Evans is nu nog radiopresentator. Het ontslag van Clarkson leidde destijds tot ophef onder zijn vele fans. Het weer, vannacht is het droog en koelt af tot ongeveer 6 graden. Morgen eerst zon, wordt het 20 tot 22 graden. Later op de dag volgt van het noorden uit regen. Vanaf donderdag is het vrij koel cool en licht wisselvallig.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 It's home. Ook op tv zie Text tekst TV op kanaal 45 It's You better not do You yeah.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 I'm a middle kid. What does machine never ever? I'm a middle kid.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 Dit, moi, d'où il vient. Enfin, je saurai où je vais.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 Où papa? Où...